Hij werd schuldig bevonden aan vreedheden tegen Serviërs in 1995 tijdens de Joegoslavië-oorlog. Hij had opdracht gegeven om duizenden Serviërs te vermoorden of te deporteren. Veel Kroaten beschouwen hem als een oorlogsheld en vinden dat hij om politieke redenen is veroordeeld. In Alphen aan de Rijn heeft de politie na een flyer-actie tientallen nieuwe getuigen gevonden van de schietpartij van vorige week. Een aantal getuigen heeft mogelijk belangrijke informatie voor het onderzoek.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 stop, oh baby. Oh, baby.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 anymore